Goedemorgen allemaal, er zijn nog een aantal mensen in de gang staan, kijk hoe overtuigd ik ben. Zoek een plekje, dit is nog uh, plek genoeg zo te zien. Goedemorgen, wat fijn dat jullie uh, hier zijn, wat fijn dat je er bent. Mijn naam is Jarno en ik ben vanmorgen jullie, uh, jullie gast hier. Ik ga jullie uh, meenemen in deze dienst. En, uh, we hebben Ewoud die uh, vanmorgen komt, uh, komt preken. We hebben uh, wat kinderwerk. Uh, we gaan zingen met, uh, met YouTube, dus... Uh, er gaat veel gebeuren deze ochtend en ik uh, wil daarom ook eerst zegen vragen aan, uh, aan God voor, voor deze dienst. Ik wil, ik wil met jullie bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor deze nieuwe dag, voor deze nieuwe morgen en voor het heerlijke weer. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Dat we met elkaar ons mogen focussen op u deze ochtend wilt u geven dat we ja, ons hart openstellen, dat we mogen horen wat u te zeggen heeft en dat we iets van u mogen ervaren deze ochtend. Ik wil u zegen dus vragen over, uh, over de muziek, over het Bijbellezen, over het preken, over het kinderwerk. En uh, ja, wilt u zo deze ochtend met ons meegaan in Jezus naam? Amen. We zijn dit jaar bezig met een, een jaarthema uh, karakter. Het gaat dus over, we hebben het gehad over het karakter van, uh, van God, het karakter van de mens. We hebben het gehad over het karakter van de wereld. We hebben gekeken naar mensen uit de Bijbel met een speciaal karakter. En ook deze ochtend gaat het ook weer over karakter. En wat gaat met ons praten over, uh, over karaktervorming, hoe wij ons karakter meer kunnen vormen naar zoals God het van ons wil. En als je dan zo'n jaar bezig bent met karakter, in ieder geval, ik ga dan kijken naar, nou, hoe sta ik ervoor? Ik maak een beetje de balans op, na nou, drie kwart jaar. En um, ik had de afgelopen week had ik een, een terugval eigenlijk, qua karakter. Um, ja, dat ja, ja, hoort er ook bij, dat hoort er ook bij. Um, wij waren op vakantie in Frankrijk afgelopen week, met de auto, met de hele familie. En het was superleuk, uh, we zaten op een camping vlakbij Parijs. En we hadden het idee om ook twee dagen naar Parijs te gaan met de auto. Is er iemand in deze zaal die ooit met de auto Parijs in is gereden? Ik zie een aantal mensen ook met lachen al. Je weet al ongeveer waar ik heen wil, denk ik. Uh, nou, wij dus ook. Afgelopen maandag was het, denk ik, dat we naar Parijs gingen. En het uh, was een beetje regenachtig, het was, een beetje, het was niet zo lekker weer. Dus ik kon wel weinig zien, want ik zat ik zal er achter sturen. Um, Beetje regenachtig. Uh, de weg was ook niet helemaal goed, paar gaat in de weg. Um, de borden ook niet goed aangeven waar je heen moest. Ik vond het allemaal een beetje vaag. Heb je ook nog die Fransen, hoe die auto rijden. Nou ja, uh, die, die, die gaan rechts inhalen, die stoppen overal de auto tussen. Het was een groot drama. En dat deed ook wat met mij. Laat ik eerlijk wezen. ik was. Um, ja, ik, ik leerde mezelf kennen op een manier die ik nog niet wist dat ik, dat, uh, dat ik zo was. Um, opgefokt. Um, ik heb ook een aantal Fransen echt uitgescholden hardop. Um, ja, het is gewoon echt, echt verschrikkelijk. Uh, en toen we aankwamen in Parijs, we wel alles hebben overleefd, zei mijn zusje ook, die zit achterin, nou zo heb ik je echt nog nooit meegemaakt. Um, nou ja, het is dus, dus voor eventjes, een beetje, maar ik dacht wel van ja, ik heb weinig van Jezus laten zien uh, onderweg in de auto. Dat vond ik, uh, daar ga je dan wel over nadenken ofzo. Ik dacht van ja, ik uh, kan wel wat, uh, wat lesjes karaktervorming uh, gebruiken. Dus ik ga vanmorgen goed luisteren naar Ewoud en ik hoop dat ik wat uh, kan opsteken deze ochtend. Um, maar voor we dat uh, gaan doen gaan we ook nog uh, wat zingen dus ik wil jullie vragen om, uh, om te gaan staan en uh, dan zingen we samen twee liederen Dan is het tijd voor de, de kinderen naar hun eigen programma te gaan. We hebben deze ochtend uh, drie programma's. De Kruimels, van, voor de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Die mogen mee met Wendy en Veerle. We hebben de Kids, uh, van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Die mogen mee met Erwin, Nathalie en Gert-Jan. En we hebben de, de Kanjers van groep 5 tot 8 van de basisschool. Mogen mee met Diederik en Gerben. Dus we Ze zeggen uh, veel plezier. En dan zingen we samen nog uh, één lied zometeen.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 I'm Mag jullie lezen en we lezen vanmorgen uit 2 Korinthe en dan het derde hoofdstuk, dus een brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, je kan meelezen op het scherm. Beginnen we onszelf weer aan te bevelen of hebben we net als sommige andere aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? U bent zelf ons aanbevelingsbrief. In ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat we uit onszelf zo bekwaam zijn, dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om in het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht, een glans die verdween, zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben, Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. En zijn we niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten. ...niet konden zien dat de glans verdween. Hun denken verstarde... ...en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag... ...over het oude verbond... ...wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag... ...ligt er een sluier over hun hart... ...telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt... ...wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen... zullen meer en meer door de geest van de Heer... naar, luister, naar de luister van dat beeld worden veranderd. Eenmaal. Ook van mijn kant uh, allemaal een goedemorgen... Um, denk je wel. Goed om hier weer te zijn. Fijn om hier uh, uh, met jullie te mogen nadenken over het woord van God. Uh, vandaag uit uh, 2 Korinthe 3. We hebben um, gisteren met elkaar Bevrijdingsdag gevierd uh, in Nederland. En de vraag voor vanochtend is wat mij betreft dan ook, wat is vrijheid? Wat is vrijheid voor jou of voor u? Ik denk met terugkijkend op Bevrijdingsdag dat vrijheid in ieder geval voor ons is dat we niet onderdrukt worden, dat er geen bezetter is in Nederland. Uh, dat we hebben mogen vieren dat de Duitsers verslagen zijn, dat ze nu weer in hun eigen land uh, zijn, uh, waar ze in vrede leven met ons ook weer. Waar we heel dankbaar voor mogen zijn dat we dat vieren, dat er allerlei offers zijn gebracht voor onze vrijheid vandaag. Ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn dat we zoals we hier vanochtend als Veenhuidkerk samenkomen. Dat we hier openlijk uh, het mogen hebben over Jezus. Dat we de Bijbel mogen openslaan. Dat we mogen bidden. Dat we niet bang hoeven te zijn dat er straks staatspolitie binnenvalt. En ons verbiedt om hier samen te komen. Er is ook ontzettend veel uh, vrijheid van religie in Nederland. Waar we heel dankbaar voor mogen zijn denk ik. Er is ook vrijheid van meningsuiting. En zo heb je allerlei grote vrijheden die we als het ware bezitten in Nederland. Waar we denk ik voor een deel ook heel dankbaar voor mogen zijn. Uh, tegelijkertijd kan je hier vanochtend ook zijn en als je het meer naar je eigen persoonlijk leven uh, bekijkt, voel ik mij vrij? Wat, wat, wat doet het, het woord vrijheid dan? Uh, misschien dat je een hele vervelende baas hebt en dat je denkt van, uh, nou, voel, op mijn werk voel ik me niet heel vrij. Of, uh, of dat er allerlei uh, worstelingen zijn thuis of op andere plekken, waardoor je ook het gevoel kan hebben dat je uh, gebonden bent en dat je helemaal niet zo vrij bent. Het kan natuurlijk ook zijn dat alles in het leven heel. ...prettig verloopt en dat je uh, een vrij leven leidt... ...en dat je ontzettend aan het genieten bent, dat kan ook. Uh, hoe zit u, hoe zit jij hier vanochtend? Vrijheid. In de Bijbel ook al een term die vaak voorkomt. En als je de vraag aan Paulus zou stellen, wat is nou vrijheid? Dan zou zijn antwoord niet beginnen met... Um, dat is een set regels. Zijn antwoord zou ook niet zijn, dat is het navolgen van een, een groot leider. Zijn antwoord zou denk ik ook niet zijn, um, vrijheid is doen waar je zelf zin in hebt. Zijn antwoord zou ook niet zijn, um, ja, ja dat heb ik net al gezegd, YOLO, Levans, uh, haal eruit wat er in zit in dit leven. Um, als we Paulus de vraag zouden stellen, wat is vrijheid dan zal hij altijd uitkomen bij één persoon. Dan zal hij altijd uitkomen bij Jezus Christus zelf. Het gaat echt om hem, als het gaat om vrijheid. En je ziet bij Paulus dat iedere brief die hij opstelt en die hij schrijft naar een gemeente, zoals de brief in Korinthe ook, de eerste hoofdstukken zijn altijd bol van, van uh, wijzen op Jezus. Wijzen op de vrijheid die er is in hem. En we gaan straks wel wat, wat ontdekken wat die vrijheid dan precies inhoudt. En hoe dat ook met karaktervorming eh, te maken heeft. Um, maar de vrijheid in Jezus, hij zegt dat in Jezus ontvangen we liefde. In Jezus zijn we uh, verbonden, niet gebonden, maar zijn we verbonden. Maken we deel uit van een groter geheel. Uh, in Jezus zijn we vergeven, zijn we verlost. En steeds weer wijst Paulus ons erop dat het gaat om Jezus. Als het gaat om vrijheid. Ook in deze tekst uh, zegt Jezus in 2 Korinthe 3 dat waar de geest is, waar de geest van Jezus is, waar de heilige geest is, daar is vrijheid. En vervolgens zegt hij, de heilige geest wijst je op Jezus. Om daarin echt te ontdekken wat vrijheid is. Paulus die schrijft het hier behoorlijk stevig, um, dat wij allen met onbedekt gezicht de luister van de Heer mogen aanschouwen. Dat de Heilige Geest ons daartoe drijft. En um, dat is nogal wat. En dat is niet een aanschouwen van op een afstand naar Jezus kijken. En kijken hoe heeft hij geleefd, wat heeft hij gezegd en er heel rationeel over denken. Uh, dat is ook belangrijk. Maar zoals Paulus het hier schrijft gaat het veel meer kijken naar Jezus met de ogen van je hart. Gaat het veel meer over wat leeft er in je hart en lukt het om op hem te zien. En zo werkt de Heilige Geest en zo wil die ook karaktervormend werken. Zo krijgen wij steeds meer vorm naar het beeld van Jezus. Zo komt er als het ware steeds meer van Jezus ook in ons. Wordt er steeds meer van zijn liefde, van zijn vreugde, van zijn geduld ook in ons leven zichtbaar. Dat is me nogal wat. Dat is me nogal een, uh, een klus. Als ik het me zo hoor zeggen, denk ik, ja, amen, klopt helemaal, fantastisch. Maar wow, wat zie ik er soms maar weinig van uh, terug in mijn eigen leven of uh, bij mensen om me heen. Hoe komt dat? Hoe zit dat? Augustinus, een kerkvader uit de derde eeuw, vierde eeuw, uh, na Christus, die heeft... ...het wat mij betreft heel mooi en kernachtig verwoord... ...waarom we daar zo ook mee kunnen worstelen. En Ik wil hem uh, graag citeren. Toen ik daar aan het overwegen was om eindelijk de Heer, mijn God, te gaan dienen... ...zoals ik me dat al lang had voorgenomen... Toen was ik degene die wilde en ik degene die niet wilde. Ik was het, ik. Daarom vocht ik met mijzelf. Deze strijd in mijn hart was enkel maar een strijd van mezelf tegen mijzelf. En dit citaat van Augustinus deed mij denken aan de vader uh, die met zijn zoon bij Jezus komt... en uh, vraagt of Jezus zijn zoon wil genezen. En dat Jezus de vraag aan hem stelt, gelooft u in mij... En dat de, de vader zegt, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Die dubbelheid, die kan soms in ons leven, in ons zitten, in ons eigen hart. Zoals dat ook bij, bij Augustinus het geval was. Augustinus is uh, later in zijn leven uh, echt tot geloof gekomen in Jezus. Is Jezus echt gaan volgen. En hij heeft dat mooi verwoord in de beleidings uh, van, uh, van Augustinus. Waarin hij aangeeft, als je de mens hebt... Als een soort van ui. De buitenste schil is het gedrag wat we zien van elkaar. En dan heb je een, een set van, van denkbeelden en, en gedachtegangen, uh, wat een tweede schil vormt. Overtuigingen. En een derde schil, in de kern van de mens wordt de mens gedreven door verlangens. Is dat wat uh, het centrum vormt van de mens. Een mens um, zou je. Uh, denk ik kunnen zeggen in Augustinus woorden is, is wat hij verlangt wordt gedreven door, door een set aan verlangens in het hart en die verlangens kunnen allerlei tegenstrijden geven bij Augustinus zelf, laten we maar naar het plaatje gaan ja, de arena van verlangens um, soms helpt een beeld om meer grip te krijgen op hoe, hoe Augustinus dat dan bedoelt je ziet midden in die arena zie je allerlei paarden die aan het wedijveren zijn om de wedstrijd te winnen. En als je nou elk paard neemt en elk paard staat voor een bepaald verlangen. En die proberen allemaal uh, om aandacht uh, en vervulling te krijgen. Dan, dan is als het ware het mensenhart soms ook een, een complex geheel van strijd uh, waarin je van alles wil en van alles verlangt en wat dat ook wel eens tegenstrijdig maakt. Want je wil misschien carrière maken en tegelijkertijd wil je ook genieten en uitrusten. Je wil een goede vader zijn en uh, je wil tegelijkertijd ook een goede vriend zijn. Soms botst dat met elkaar. Nou, en zo heb je allemaal verlangens, denk ik. Uh, sommige legitiem, sommige zijn uitgestelde verlangens, andere uh, zijn onvervulde verlangens. Maar ons hart, ons leven maakt, ja, daar, zit, daar zit van alles als het gaat om verlangens. Bij Augustinus was dat ook zo. Bij Augustinus was het zo dat... Uh, je hebt hier een aantal paarden met wagens erachter. Um, hij mocht graag naar de Spelen gaan. Had, in die tijd had je nou ja, letterlijk dit soort stadions, arena's... waar Spelen gehouden werden. En dat vond, hij, dat vond hij mooi om daar met vrienden naartoe te gaan. Zijn verlangen ging daarna uit. Hij had ook een ander verlangen, een groot verlangen naar vrouwen. Um, waarin hij later wel merkte dat dat ook wel eens botst met het verlangen naar Jezus. Hij had ook een verlangen naar... Um, hij was heel intelligent. Hij had een verlangen naar, naar uh, denkstof. Hij, hij uh, las ontzettend veel van de filosofen van Plato, Aristoteles. Hij gaf ook onderwijs, hij gaf les. Uh, en dat was ook een van zijn grote verlangens. Die, die hij uh, als het ware ook vervulde in zijn leven. Maar waarvan hij merkte dat soort type verlangens... als die niet in de juiste proporties in je leven aanwezig zijn... dan domineren ze uh, wat hij zegt... Het je kunnen openstellen voor Jezus. Het je kunnen overgeven aan Hem. Het uh, kunnen zeggen, beleiden, Heer, u bent mijn grootste verlangen. Hij merkte dat, dat, dat die strijd ervoor zorgde, dat, dat, dat het een heel moeilijk iets is om dat steeds weer te beleiden. Om dat steeds weer te zeggen, Heer Jezus, wilt u het grootste verlangen in mijn hart zijn? En um, op, het lukt hem op een gegeven moment, of hij, hij doet dat op een gegeven moment. En hij merkt daarin ook dat... dat ...in die arena, om de arena heen... ...daar zie je allerlei toeschouwers... ...en die, die, die hebben ook invloed op de set van verlangens... ...in je eigen leven en in zijn leven. Um, en hij zei... ...weet je wat het bijzondere is? Weet je waarom ik misschien wel... ...naast dat Gods geest mij heeft geholpen... ...om te zien wie Jezus is en te ontdekken wie hij is? Weet je wie misschien wel de, de belangrijkste toeschouwer is geweest... ...in mijn leven, die ervoor heeft gezorgd... ...dat ik naar Jezus kon zien? Dat was, dat was misschien wel mijn moeder... ...zegt hij in zijn blijdenisgeschriften. Hij zegt... Mijn moeder heeft haar hele leven lang, altijd voor mij is ze blijven bidden. Altijd heeft ze gevraagd aan God of, of, of die mij het inzicht zou geven dat het in dit leven, dat de echte vrijheid, dat het echte leven pas echt begint bij Jezus zelf. En hij wijdt als het ware daarmee ook zijn geloofstap, zijn bekering toe aan het mede dankzij het gebed van zijn moeder. Uh, maar naast de moeder zaten er ook allerlei andere figuren op die tribune. Sommigen uh, die hem de goede weg wezen en anderen die een verkeerd pad uh, voor ogen hadden. Nou, zo is het denk ik ook in ons eigen leven. Paulus die het stuk het deel wat we hebben gelezen schrijft die tegen een achtergrond. Hij haalt Mozes aan in zijn tekst. En ook Mozes had een verlangen. Toen het volk Israël uit Egypte geleid werd door God, ontvingen ze op een gegeven moment de tien geboden. Uh, het volk Israël ging vervolgens weer de mist in door een gouden kalf te maken in de woestijn en zich daarop te, te, te richten. En ze verlangden als het, als het ware van dat kalf dat het, dat het hun zou helpen. En uh, Mozes die kwam beneden bij het volk. Had die tien geboden in zijn handen. En, en, en uh, God had hem gestuurd terug naar het volk. Moet je eens kijken wat ze aan het doen zijn. En hij brak de stenen, platen door midden. En um, um, was diep bedroefd. En later, God gaf een tweede kans aan het volk. Israël mocht Mozes opnieuw de berg op, mocht hij opnieuw naar God toe en mocht hij opnieuw de tien geboden ontvangen van God en als Mozes dan met God praat dan zegt uh, Mozes, ik verlang naar om u te zien, ik verlang naar om u echt te ontmoeten en uh, dan zegt God, dat, dat kan niet ik ben zo heilig, ik ben zo groot je kan mij niet volledig zien zoals ik ben, maar weet je wat ik bedek je met mijn hand en ik trek voor je langs, zodat je toch een een behoorlijke ja. glimp van mij kan opvangen. En dat doet God. God die houdt zijn hand voor Mozes. En Mozes die, die, die, het, uh, God die gaat als het ware aan Mozes voorbij. En um, Mozes die gaat de berg weer af met de tien geboden. En de Israëlieten die kijken naar Mozes. En die denken: wat, wat is er gebeurd met hem? Hij is bijna alsof hij radioactief is geworden. Hij straalt helemaal. En uh, hij straalt omdat hij de aanwezigheid, iets van de aanwezigheid van God heeft gezien. Iets daarvan heeft geproefd, iets daarvan heeft meegemaakt. En dat reflecteert als het ware nog op hem na. En dan moet hij zijn... Hij kan uh, spreken met de Israëlieten, maar als hij dan niet spreekt met de Israëlieten, dan doet hij een sluier voor zijn gezicht. En daar heeft Paulus het over. Uh, en dan, op een gegeven moment haalt hij de sluier weer omhoog. En dan, uh, Mozes gaat daarna nog een aantal keer naar de ontmoetingstent, ontmoet God. En, en blijft als het ware een tijd gloeien. ...van Gods aanwezigheid. En het unieke toen was dat dat eigenlijk alleen was weggelegd voor Mozes. Alleen Mozes was degene die God op die manier heeft ontmoet op dat moment. En wat Paulus hier eigenlijk zegt is, is heel radicaal wat dat betreft. Hij zegt nu, nu Jezus Christus is gekomen, nu Hij gestorven is, nu Hij is opgestaan... Um, ...wil God door zijn geest bij ons allemaal wonen. En mogen wij allemaal, zoals Mozes zo intiem was toen met God... ...mogen wij ook intiem leven met de God van hemel en aarde. En mogen wij hem ook zien, mogen wij ook op Jezus zien... ...zoals Mozes toen op dat moment God mocht ontmoeten en God mocht zien. En dan is natuurlijk voor ons ook wel de vraag, hoe dan? Um, als dat zo is, als Paulus dat zo zegt... ...als Paulus zegt waar de geest is, is vrijheid... En, en de geest die helpt ons om op Jezus te zien. Die helpt ons om niet alleen met ons hoofd naar Jezus te kijken en hem te aanschouwen. Maar ook met ons hart naar Jezus te zien. Hoe, hoe dan? Dan heb ik een volgende sheet om daar iets meer zicht op te, te krijgen. En het is niet allemaal volledig, maar ik denk um, nou ja, dat het hel, hel, behulpzaam kan zijn. Een, een driehoek. Goed nieuws. Geestelijke oefening en gemeenschap. Ik zie dat de P een beetje knullig is uitgekomen, je zou ook kunnen zeggen bovenaan Jezus, uh, aan de zijkant jezelf en uh, aan de, de derde hoek de, je omgeving en ik begin even met geestelijke oefening, geestelijke disciplines, je kan er verschillende woorden aan geven en wat wij, waar wij dan vaak als eerste aan denken, ik in ieder geval wel, is lezen, bidden, um, zingen uh, en ik denk dat het heel waardevol en goed is, naar preken luisteren. Um, ik heb, ben laatst op een boekje gestuurd en dat was, dat, dat was, dat was een eye-opener voor mij. Want het is vaak een, een lastig ding om, om de zondag, om, om wat hier staat, uh, te verbinden aan je dagelijks leven. En dat, dat boekje heeft een mooie poging gedaan. En daarom een vraag. Wie heeft vanochtend zijn bed opgemaakt? Ja, dat zijn best een aantal. Ja, ik doe het lang niet altijd, maar Thuis. Nou, Sietke is er beter in, in ieder geval. Um, maar waarom deze toch wat vreemde vraag? In het heel, heel, heel, heel klein... doe je mee met, met wat God in het heel, heel, heel, heel groot heeft gedaan. Namelijk, uh, je schept vanuit chaos orde. En dat heeft God in het heel, heel, heel groot gedaan. En tegelijkertijd, de, die dame die dit boekje schreef klikte bij mij wel dat ik dacht, hé, hey, maar zo kan je... Niet elke dag natuurlijk als je je bed opmaakt, maar denk er af en toe eens na, voor degene die hun bed opmaken. Ik doe in het heel, heel, heel klein toch mee met, met wat God in het heel, heel groot doet. Vanuit chaos orde maken. Iets moois maken. Uh, want wat is nou lekkerder om s'avonds toch in een fris bed te springen waarin je, uh, nou ja, netjes en zo. Um, de... De volgende is, want zo kun je, zo kun je meer uh, verzinnen. En zij heeft in haar boekje 10 uh, aangereikt uh, ook, ook lastige, uh, bijvoorbeeld um, conflict, conflict met een vriend of conflict met je man of vrouw of uh, met een familielid. Hoe, hoe kun je dat nou verbinden met God? En, en zij zegt daarin, um, juist in conflict situaties. Uh, kun je ook weer geconfronteerd worden met jezelf... of je wordt geconfronteerd met de ander... of je wordt geconfronteerd allebei met jezelf en de ander... waarin je merkt dat de wereld gebroken is. En waarin je merkt, er is een hersteller nodig. Er is een bevrijder nodig. En Jezus is nodig. En zelfs als het conflict tussen jou en de ander niet opgelost raakt... Uh, kan zo'n conflict wel doen inzien... dat er verlossing nodig is, dat er bevrijding nodig is. En kan het je op die manier wijzen op de grootste bemiddelaar, op de grootste verlosser die er is, Jezus zelf. En zo kan zelfs een conflictje dus ook weer wijzen op Jezus. Een andere, en die geldt denk ik zeker voor vandaag... Um, is dat ze zegt... hoofdstukje, kop, kop thee. Dat was voor haar. Als zij af en toe uh, tot rust wilde komen, als zij af en toe wilde genieten... dan uh, ging ze met een kop thee op de bank zitten of in de tuin... en dan genoot ze. En... Daarin, zegt ze, proefde ik ook af en toe de goedheid van God. Dat we met elkaar, en ik hoop vandaag ook, mogen genieten. Van mensen om ons heen mogen genieten van het goede wat God geeft in een natuur die weer helemaal opbloeit. En dat je een moment neemt, als je, misschien is het voor jou geen thee, maar zoals in mijn geval koffie. Dat je zit en dat je denkt, dit is toch wel heel fijn, dit is toch wel fantastisch. En uh, dat je daar iets van Gods goedheid ook in proeft. Dat je op die manier ook het genietmoment op de dag verbindt met wat God geeft, in dankbaarheid. En zo had ze er nog een paar. En toen wij het op kring bespraken, eh, kwamen er ook nog een paar omhoog. Zo kwam bijvoorbeeld douchen eh, douche eh, eh, omhoog. Bij ons op, eh, op de huiskring hebben we erover doorgepraat. Eh, douche is fijn, je lichaam reinigt zich. Je kan ook af en toe onder de douche staan en denken... hé, hey, mijn binnenkant is ook gewoon gereinigd. Alles wat ik ooit heb misdaan, of wat ik vandaag eh, verkeerd heb gedaan... Uh, Fransen uitgescholden of andere dingen. Um, daar is Jezus ook voor gekomen. En dat reinigt hij ook. Uh, wat, wat fijn is dat. En wat mogen we daar ook dankbaar voor zijn. Ja, dan de andere. Even over geestelijke oefening. Um, gemeenschap. Ik denk, je hebt niet... Je hebt, je hebt naast, uh, naast dat je zelf kan oefenen, heb je het ook heel hard nodig dat je dat samen doet met mensen. En uh, zelf kan ik ontzettend opladen, dankbaar zijn, dat we met elkaar hier in vrijheid mogen samenkomen om voor God te zingen. Er was iemand die zei, zingen uh, gaat over God eren, maar zingen gaat ook over de waarheid van God en de liefde van God weer door je eigen hart laten stromen. Het weer opnieuw mogen ...binnen laten komen van het goede nieuws. En uh, ik denk dat we daar als gemeenschap, als we samen zingen... ...dat we daarin met elkaar aan het oefenen zijn. En zo zijn er ook momenten als je bijvoorbeeld door de week op een kring zit... ...en je hebt het met elkaar over het leven en je verbindt dat aan God... ...dan ben je ook met elkaar aan het oefenen. En zo kunnen ook kringmomenten, belangrijke momenten zijn... ...waarin je steeds weer bepaald wordt bij het goede nieuws. Kom ik zo tot een afsluiting? Ja, wat het, het, het allermooiste. Aan het uh, evangelie. En dan mag het, uh, het. het laatste plaatje tevoorschijn komen. Het allermooiste aan het evangelie, aan het goede nieuws, is dat het niet uit onze eigen tenen hoeft te komen. Maar dat het, um, zoals iemand het verwoordde, het gaat in het evangelie, het gaat God niet om het volgen van een set regels. Het gaat God niet om uh, goede leiders volgen. Het gaat uh, God niet om um, perfect leven, in alles altijd het goede doen. Uh, hoe belangrijk deze aspecten best kunnen zijn. Je mag best iemand volgen, je mag best uh, um, proberen zich goed mogelijk te leven. Maar in de kern is dat niet het evangelie, in de kern is dat niet het goede nieuws. In de kern is het goede nieuws, als we terugkijken naar Pasen... <laughs> dat is mijn zoon. Um, in de kern is het goede nieuws dat Jezus... Als het ware zijn armen vanaf het kruis. We terugdenken aan Pasen. Vanaf het kruis naar de wereld uitreikt. En zegt kom maar. Kom maar in mijn armen. Ik, he, ik heb je lief. Ik wil je schoonwassen, uh, Maar ik wil je ook echt ontmoeten. Echt wie jij bent. En je in mijn armen sluiten. En uh, er is een beeldhouster. Die, die dit, uh, ja, dit beeld, bronzen beeld heeft gemaakt. En, uh, ik vind het zelf heel sprekend. En het, het, het helpt mij om. Ja, weer, weer steeds weer bepaald te worden bij de kern van het evangelie. Bij Jezus die ons echt wil ontmoeten. Jezus die ons echt wil omarmen. En om van daaruit te leven. En het bijzondere in het begin vroeg ik. Um, dachten we even na over. Hoe, hoe zien wij uh, Jezus met uh, de ogen van ons hart? Uh, je kan hem ook andersom stellen. Hoe ziet God, de Vader in de hemel, met zijn ogen ons? En dan... Kijkt hij als het ware door Jezus Christus naar ons. En het bijzondere daaraan is dat hij ons alles aanrekent wat Jezus is en wat hij heeft gedaan. Um, heb ik heb het nog niet benoemd, maar je hebt bijvoorbeeld de vrucht van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, goedheid, zelfbeheersing. Het zijn allemaal fantastisch. Allemaal echt heerlijke vrucht. Tegelijkertijd, oeh, oe, lastig, lastig. Jezus heeft die vrucht volledig perfect volmaakt uitgeleefd op deze wereld. Hij was altijd volledig gevuld met liefde. Hij was volledig gevuld met, met, een, met een hemelse vreugde. Hij was volledig geduldig en, en trouw en, en gastvrij. En, hij was volmaakt. En God, de Vader, die kijkt als het ware door die volmaaktheid van Jezus, kijkt hij jou en mij aan. Dus elke keer als wij dat niet zijn, als wij dat niet doen, um, dan kun je in de put gaan zitten... Maar je kunt ook, we kunnen ook met elkaar bedenken, God ziet ons in Jezus Christus. En we moeten niet in die put blijven zitten. We moeten ons niet in die zin uh, een ongezond schuldgevoel uh, daardoor laten klemzetten. We mogen juist in Jezus weten dat we bevrijd zijn. Dat we in die vrijheid staan. En dat we natuurlijk het goede leven mogen leven. Maar dat God de Vader ons altijd ziet in zijn Zoon Jezus Christus. En dat er niet meer dan dat nodig is. Dat is de kern van het evangelie. En um, tot slot afsluitende woorden als het gaat om uh, karaktergroei. We leven in een tijd waarin alles heel snel kan. Je zet een bakje voedsel in de magnetron en je drukt op een knop en het is 30 seconden later klaar en je kan het opeten. Nou, als er iets is wat karaktergroei niet is, dan is het dat wel. <lacht> uh, karaktergroei is niet... Ergens op een knopje drukken. En dan uh, ben jij ineens vol van liefde. ben jij ineens vol van vreugde. Hoe graag ik dat zelf ook wel zou willen. Maar dat is niet zo. Dat gaat over een proces. en Steeds weer naar Jezus kijken. En, en, en daarom afsluitend. Um, heb geduld met het werk wat God in je doet. Heb geduld met jezelf. En heb ook geduld met de mensen om je heen. En dat is niet makkelijk. Maar daar wil de Heilige Geest ons wel bij helpen. Zullen we daarvoor bidden? Hemelse Vader, dank u wel dat we hier zo in vrijheid samen mogen komen. Dank u wel, Vader, dat er um, ja, een halve eeuw geleden uh, hier ontzettend veel oorlog en strijd was. Dat hier bezetting was. En dat mannen en vrouwen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid vandaag. Heer, daar zijn we u ontzettend dankbaar voor. Vader, we danken u dat we in een vrij land leven. En uh, um, ja, tegelijkertijd beseffen we ook dat, dat we ons soms ook onvrij kunnen voelen... Uh, dat uh, schuldgevoel ons parten kan spelen... dat mensen om ons heen ons belemmeren in, in, in een stuk vrijheid. Heer Jezus, wilt u ons helpen om, uh, om in uw vrijheid te verblijven... en die vrijheid zo te benutten dat we de anderen om ons heen... Uh, lief kunnen hebben en kunnen dienen. Wilt u ons daarbij helpen met uw Heilige Geest? Wilt u ons helpen om steeds weer bij u uit te komen, Heer Jezus... bij wat u voor ons heeft gedaan... en dat dat voldoende is, dat dat meer dan voldoende is... Dat uw woorden het is volbracht aan het kruis. Dat die ook voor ons gelden. Um, en zo, ja, Heer, daar, daar dank u voor. Vader, wilt u um, bij de Veenaardkerk zijn. Ook uh, nu ze uh, volop in het beroepingswerk uh, actief zijn. Aan het zoeken zijn naar een nieuwe voorganger. Wilt u hen daarin wijsheid geven en uh, leiding geven. En uh, dank u dat u dat ook doet. Dat u ook belooft. En dat u, Heer Jezus, zelf de Heer bent ook van deze kerk. Je gaat u zo in het verdere van deze week met ons mee. En zegen ons. Dank u voor uw goedheid en genade. In Jezus naam. Amen. Dan gaan we nu, er is nu een luisterlied van Casting Crowns. "Who am I? Wat ook heel erg gaat over Gods grootheid, Gods goedheid.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 But because of what you've done Not because of what I've done But because of who Ik heb nog een aantal mededelingen voor jullie. Um, allereerst mag ik je wijzen op de Fairtrade fietstocht aanstaande zaterdag, 12 mei. We zijn als kerk zijn wij een Fairtrade gemeente met een Fairtrade keurmerk. En zo zijn er in de Venen meerdere organisaties die uh, een Fairtrade keurmerk hebben. En uh, in het kader van de World Fairtrade Day 2018 wordt een fietstocht georganiseerd. Um, ...hier in de omgeving, aanstaande zaterdag. Als dit weer is, dan zou ik zeker eh, meedoen. Um, vanaf 11 uur, en die begint bij... ...ja, waar stond het ook alweer? Uh, Fort Nichtenvecht, daar begint de fietsdocht. Uh, de hangen in de hal, aan de deur hangt nog zo'n poster. Er liggen ook nog wat posters in de, in de hal om te bekijken. Dus mocht je daar interesse in hebben, uh, ja, je, je kan erbij. Um, we geven als uh, gemeente elke zondag een bloemetje weg. Hier staat hij. Uh, en deze week gaat hij naar Marianne Herooms. Zij is al jarenlang vrijwilliger. En ze heeft bij een uh, ouder echtpaar, echtpaar Treur, uh, jarenlang de administratie gedaan, vrijwillig. Um, inmiddels is uh, meneer Treur uh, overleden en zit mevrouw uh, Treur in een verzorgerstehuis. Um, maar nog steeds uh, gaat Marianne daar op bezoek. Regelmatig brengt wat, wat lekkers mee en, uh, en een tijdschriftje. en uh, geeft die mensen zo, zo aandacht. Dus dat vinden we een, uh, iets moois waar we haar voor willen bedanken. Dus het bloemetje gaat naar haar. Um, en laatste, we. Um, we deze maand voor. Uh, MAF, M-A-F, uh, een non-profit organisatie, um, uh, die uh, vliegtuigen uh, en vluchten organiseert. naar uh, geïsoleerde gebieden waar hulp nodig is. In de vorm van medische hulp, ontwikkelingshulp, maar ook als er rampen zijn geweest of, of uh, evangelisatie. En uh, ze doen dat heel uh, uh, op, zeg maar, op non-profit basis. Dat is een heel mo mooi doel wat we willen steunen deze hele maand mei. Um, Na de collectie uh, zingen we nog een lied. Dan krijgen we zegen van, uh, van Ewoud en uh, denk ik nog een kopje koffie in de zon, denk ik. Dus, uh, ik wens je nog een, een hele fijne zondag. sin was, as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is he, the word became flesh and the light shined among us, his glory revealed, living he loved. Dying he saved me, buried he killed me, my sins far away, rising he just And rejected bearing our sins, my Redeemer is He. the Hands and healed nations stretched out on a tree and took the nails from de God van hemel en aarde, de God die bevrijdt, jullie een zege, ons allemaal een zegen meegeven voor deze week. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de eenheid en kracht van zijn Heilige Geest zijn met ons allemaal. Amen.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 But it can never fail So leave it all behind And come to the well. So bring me your heart No matter how broken Just come as you are When your last prayer is spoken rest in my arms a while you'll feel the change my child when you come to the will it's all who bless the will first no more it's all who say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 There's a kingdom coming here tonight.